Er is Willem met de waterpomp dan, de nijt of de combinatie dan. Hup, daar is Willem met de waterpomp dan, maar Willem is niet bang. Je hoeft dat maar te vragen, ja, hoor. dan staat hij al te zagen. Om het te kotteren en te boren, de gaatjes in je oren. Ja, als je maar dik, als je maar dik, Is je Willem weer flik. Hup, daar is Willem met de water Dit willen die het Hoi! Rustig is we De meest dan de komende dan. Rustig willen we de water niet.